worden herbouwd. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Key gezegd. In sommige delen van de stad zijn door de aardbeving van vorige maand water en slik omhoog gekomen en daardoor is de grond zacht geworden en kunnen er geen woningen meer op worden gebouwd. Bij de aardbeving in Christchurch zijn zeker 166 mensen omgekomen. Het weer, veel zon. Vanmiddag wordt het 6 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Ook morgen is het nog zonnig. Woensdag raakt het bewolkt en de rest van de week is het wisselvallig.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 Uh, vanaf 7 uur tot 9 uur. Oké, okay, tot 9 uur. Ja. ja, en, en dan, dan uh, ja. de geldt uh, 2 euro. En uh, dat 2 euro is meer eigenlijk uh, om te sparen voor, voor uh, iets leuks. Zoals we misschien een uitje willen organiseren of juist een professional willen uitnodigen om ons iets bij te leren. Ja, ja. Oh, geweldig. Dat hard, dus ja, dat we dus voor eigenlijk. Ja. Leuke dingen te doen met elkaar, leuk. Ja.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 Room. And I want to go home, let me go home And I'm surrounded by a million people I, I still feel alone, And let me go home Oh, I miss you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 ja, ik ik zit niet in een professioneel dans ofzo of een dansles. Daar zat ik vroeger wel op, maar ja,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 Kan dat met alle leeftijden nog? Nou, ik denk met alle leeftijden, ja. waar ik zelf zat, was uh, meer volwassen. Ja, wat was oud ben je 18. 18 uh, ik ben zelf 26, ja. dus um, toen ik daarop zat, ik was 23, dus dat is mm -hmm. al drie jaar geleden zo. Dus ze was echt 18 plus ja, waar dus ik dat zat. Ja, dat zit toch ook ja. voor andere leeftijden? Ja, ja, ja verschillende okay. leeftijden, ja. ja.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 Happy hearted boarding Whispers in the dark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 Dus uh, we, zijn echt, uh, uh, we willen echt heel graag uh, onze ja. eigen ruimte, zeker weten. Ja. Dus uh, dat is echt uh, iets wat we echt zien uh, uh, over vijf jaar, zeg ja. maar. Ja. Dus, dus, dat we echt dat. Niet dat het vijf jaar gaat duren voordat we er soms zijn, soms cent, som, som eigen <lacht> ruimte krijgen. Maar binnen nu, in vijf jaar, dan zie, zie ik dat wel uh, zitten, ja, zeker. Ja, ja. Oh, dat zou een mooie ontwikkeling ja, kunnen zeker. zijn, hè? Ja.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 Nou, goed om te ja. weten. Nu hebben we zo'n ja. beetje alle activiteiten op een rijtje. Dus tieners die willen kunnen zich uh, ja. aanmelden voor het kamp. Uh, en je ja. kan als je wil gewoon op de vrijdag of de dinsdag ja, naar de inderdaad. gelegenheden gaan in pluspunt. Ja, klopt. Nou, hartelijk bedankt voor ja. het interview. Graag gedaan.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 Er zou een luchtaanval door het leger zijn uitgevoerd. Over slachtoffers is niets bekend. Raslanouf werd vrijdag door opstandelingen ingenomen. Troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi hebben gisteren een tegenaanval ingezet... om te voorkomen dat opstandelingen verder oprukken naar de hoofdstad Tripoli. De Libische leider zegt dat aan beide zijden honderden doden zijn gevallen. Mensen met blijvend letsel na een ongeval zijn vaak lang bezig om de schade vergoed te krijgen... In 80% van de gevallen duurt het ruim drie jaar, dat zegt de stichting De Ombudsman. Er gaat veel tijd verloren met medische discussies en getouwtrek tussen advocaat en verzekeraar. Er is sinds een paar jaar een gedragscode die er een einde aan moet maken, maar de meeste slachtoffers kennen die niet. Het vertrouwen van de financiële wereld in Griekenland is verder gedaald. Kredietbeoordelaar Moody's heeft Griekenland drie tredes lager gezet... Moody's maakt zich zorgen over het bezuinigingsprogramma. Het zou te ambitieus zijn. De kredietbeoordelaar vreest dat Griekenland zijn schulden niet helemaal terugbetaalt en acht de kans op een faillissement vrij groot. Griekenland kreeg vorig jaar 110 miljard euro steun van de Europese Unie en het IMF. In ruil moet Athene fors bezuinigen. De zorg voor kinderen of het huishouden is voor steeds minder vrouwen een reden om thuis te